In het Gelderse Groenlo is gisteren 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde bij een verkooppunt. Die hoeveelheid ligt ruim boven wat volgens de vergunning is toegestaan. Het gaat om zowel consumenten als professioneel vuurwerk. De verkoper is aangehouden. In de Maas bij Namen in België is een auto gevonden met drie lichamen erin. De wagen lag ondersteboven in het water op 6 meter diepte. Inzittende waren twee mannen en een vrouw die al sinds zondag werden vermist. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En hier in Nederland moeten we nog een paar uur op wachten... maar op steeds meer plekken is het al 2026. De eilandengroep Kiribati was de eerste om 11 uur vanochtend onze tijd. Daarna was Nieuw-Zeeland aan de beurt. Hey! En een uur geleden ging ook een deel van Australië het nieuwe jaar in. In Sydney was er een grote vuurwerkshow in de haven. Dat is een van de bekendste vuurwerkshows ter wereld. Het weer van Weerplaza, zon, wolken en af en toe een buit is een graad of vijf. Vanavond tijdens de jaarwisseling is het grotendeels droog. Het koelt af richting het vriespunt. Dankjewel, alle En pak nog even lekker een oliebolletje hier, jongen. Nog één? Ja, nog één. Ik heb er al drie op. Ja, je moet nog tot vannacht, hè? Oké, oké. Okay, okay. Q-verkeer van Flitsmeister met één file gemeld op de A35 en schree Almelo. Tussen hengelo zuid en Delden doe je er elf minuten langer over. Controles, die zijn niet gezien. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het Foute Uur. Tot en net oud en nieuw. Fout en nieuw. Ja, lekker q -music. Van inwegen. Ja, lekker, dat fout dat oude jaar uit. Oh, hij klinkt weer lekker. Met Shakira Zo en dit is Aqua. Music. Hiya, music Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. Found Big Blijft dit toch? Year 3000. Not much has changed, but they live on the water. Dat is sowieso een lastig vuurwerk afsteken natuurlijk. Dit jaar 3000 dan. Nou, hoe zouden we dan uh, oud en nieuw vieren? Hè? Duurt nog 975 jaar. Dus ja, ah, stiekem schiet dat op. Hè? Ja, misschien mag je dan wel weer vuurwerk uh, afsteken. Als je tenminste op Mars viert dan oud en nieuw. Zou zomaar kunnen in uh, 3000. En over je outfit, ik je het al ook niet meer na te denken. Natuurlijk kan je gewoon digitale skins downloaden. Voor jezelf, dus is allemaal zo gepiept Sta je ook nooit meer op je vriendin te wachten. Chat GPT, die bakt gewoon de oliebollen, denk ik. Komt allemaal goed. Ondertussen kan je ook gewoon nog lekker fouten nieuw luisteren. Want dat verandert niet, hè. Nee, lekker q ik aanhouden. Ondertussen kijk ik heel even. Nog 8 uur, 51 minuten en 38 seconden. Dan schieten we 2026 in. Sluiten we 2025 af. Of zoals Gerard Joling zou zeggen. En uh, we tellen af met natuurlijk fout en nieuw. Maak me gek Gerard Joling hoor je zo meteen. Ook DJ Bobo komt eraan. En hier is Shakira Shakira. Dit is Wakka Wakka. You're in a sore time. Choose your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front.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 Time to shine. Don't wait in line. hier bij Q. Fout en nieuw. We tellen af richting 2026 met de, de lekkerste liedjes uit het foutuur. Leuk om uh, die laatste uurtjes zo gezellig met jou uh, door te brengen op de radio hier. Anja die is erbij. Eten voorbereiden voor vanavond met Q op de achtergrond. De kinderen die zijn aan het spelen. Perfect. En Carlijn net de hond uitgelaten. Um, heel fijn. Daar is iedereen uh, of in het bos is er geweest. Daar is uh, in ieder geval geen vuurwerk te vinden. Fransje uh, die stuurt in de auto net CO2 gehaald voor het bierbrouwen. Zo, die maakt er een hele studie van daar. Uh, Ashley is erbij, kniepertjes bakken met de liefste... en onze dochter Esmee van drie maanden ligt lekker te slapen. Ja, en nog even een tipje voor vanavond. 10 voor 11. Dan is de Foute Party 2025 te zien op RTL 5. Dus alle hoogtepunten van die avond kan je dan checken uit de Hallen in de bos. Met snolle Robert van Heemert, Samuel Welte, Katja Babette van Ademnood. Heerlijk avondje vol uh, foute muziek. En daarvoor kan je dan misschien deze man nog even meepakken. Vijf voor half negen op NPO 3. Toppers in concert over fout gesproken. Een hele foute marathon vanavond.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 Oh, man. to your Q Music. Herman Carfunkel Garfunkel en uh, Mr. Robertson. Fout en Nieuw. In Fout en Nieuw. Voor uh, vier uur vanmiddag ga je de deurbel van de Staatsnoterij... nog een keer voorbij horen komen. Hè? Je weet wat je dan moet doen, toch? Als je hem hoort, dan stuur je deurbel heel simpel... via een berichtje met uh, de Key Music app. En als je dan uh, nou, bij mij in de uitzending komt... dan wil je een straatoude jaarsloten... met dus kans op 30 miljoen euro. Ook gaan we verder met Fout en Nieuw met deze. Lekker, de Backstreet Boys... Larger than live. En ook uh, de gebroeders komen, hoor je ook zo. Music. 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady Gaga. Suzanne en Freek. Oh my god. Het jaar van de Foute Party. Top 40 live. Ahoy, goeie avond. En 20 jaar Q.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 van de Belastingdienst. Je hebt nog tot vanavond 7 uur om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Vierde Feestdag Met de heerlijke hapjes van kippie.nl. Kippie. kippie. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. United Consumers. Ook jammer.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 Met een FBTO-zorgverzekering met scherpe premie en aanvullende modules... weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Goedemiddag, Jimmy is weer van Weerplaza, mix van wolken en zon. Dus het gaat op vijf vanavond, of vannacht moet ik zeggen, tijdens de jaarwisseling. Dan is het op de meeste plekken droog, wel fris rond het Friespunt. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met uh, één file die langer is dan 5 minuten op de A12. Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens kom je in 7 minuten. Controles, die zijn niet gezien. Q-music. Bas van Niemegen. met de Backstreet Boys nu. Ja, leuk. It's larger than live. q Is fout en nieuw. Fout en nieuw. Met de beste hits uit het foute uur. Q Music. in the Whalers. Three Little Birds, back Cute. you. Dit is fout en nieuw. Ja, en daarvoor iets met een uh, deurbel als ik uh, de berichtenbox zo zie. Even kijken wie er uh, geappt heeft. Goedemiddag met Bas. Hallo, Nathalie. Hey Nathalie. Zo, staat de champagne al koud daar? Ja, die staat al koud. Kijk, hoe ga je het vieren vanavond? Um, ja, we gaan uh, shoelen. Dat doen we altijd met de uh, auto's avond. Oh ja? Fanatieke shoelfamilie. Ja, zeker. <laughs> En daarna gaan we lekker van duwen. daarna een beetje tv kijken en afstellen tot het nieuwjaar. Oh, ik dacht dat je ging zeggen helemaal dronken worden. <laughs> nou, misschien ook wel. Ja, ah, kan ook nog. Hé, hey, jij hoorde de deurbel voorbij komen op Q. Ja, klopt. Nou ja, ik heb je aan de telefoon, dus weet je wat dat betekent? Ik denk dat ik gewonnen heb dan. Ja, wint een straat oudejaarsloten van de dank je Dankjewel. Allemaal voor de oudejaarstrekking van 31 december. Met dus kans op 30 miljoen euro, Nathalie. Oh, heel gaaf. Ja, als we al een beetje wegdrommen, wat zou je ermee gaan doen? Uh, nou, we bezitten aan onze nieuwe keuken. En lekker op vakantie. Gouden kranen worden dat, denk ik. <laughs> ja, gouden kranen, ja. <laughs> ik wens je of het was een fijne jaarwisseling. En uh, ja, op de winst bij het ook, hè? Ja, dank je. <laughs> ik ga mijn best doen. Goed zo, doeg Nathalie. Bedankt. Doei, doei. Door met fout en nieuw met de gebroeders Co. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Ik heb een toeter. Right back. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine. is MC and it's a rainy day. Fout en nieuw. Ja, nog uh, heel even geduld in uh, Japan. 15 minuten, precies nog. Oh, ja, er is altijd iemand te vroeg met die kerk natuurlijk. Uh, nee, ja, daar vieren ze oud en nieuw uh, nou, over 15 minuten dus. En dat doen ze iets anders dan, dan bij ons. Dus geen oliebolletje, champagne, je dronken buren, gelukkig nieuwjaarwensen. Nee, daar hebben ze een paar uh, hele andere gebruiken. Zo moet er voor het einde van het jaar een grote schoonmaak gedaan zijn. Dus zeg maar schoon huis, schoon hoofd, dat principe. En op Nieuwjaarsdag, ja, dit is echt de nachtmerrie voor iedereen met een kater. Dan luiden ze daar naar een hoop tempels de bel 108 keer. 108 keer. Iederste ding. Ik sta dus denk ik gewoon met mijn Nieuwjaarsritueel op. Gewoon hoofdpijn, een taaie oliebol en heel veel koffie. I've got to take a little time.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 I'm not Is fout en nieuw. Hey! I'm sick. En nieuw. Fout het jaar uit richting 2026. En uh, Tom van der Weert, die sleep je zometeen de laatste uurtjes van uh, dit jaar door. Met onder andere deze. <mogenaar> de komen arts. Don't Leave Me This Way. En ook Nick en Simon komen eraan. Kijk omhoog naar de zon. Kijk omhoog. Zoek niet naar een antwoord. Mooie jaarwisseling en tot volgend jaar. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de oude jaarstrekking van Staatsloterij.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 De lekkerste gourmet minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. We hebben wel 30 keuzes: Zalm, kaasburgers, kipsatee, chipolata's. Alle kiezen Mix 4 voor 8 euro. En alle diepvriesnacks van Mora, nu 2 plus 1 gratis. Jumbo, de mijter, Ook jou goedkoper. Maak je de doos open of laat je hem dicht?